Werkgevers en werknemers vinden dat de regeling weer moet worden ingevoerd... omdat het werk weer inzakt. Kamp benadrukt dat deeltijd-WW een crisismaatregel is... die niet te vroeg uit de kast moet worden gehaald. De werkloosheid loopt wel op, maar ook het aantal mensen dat werkt stijgt, zegt Kamp. Dus om die reden wil ik uh, daar nog eens even wat verder op bestuderen... en kijken uh, wanneer we met iets moeten komen en in welke vorm we dan met iets moeten komen. En In ieder geval ben ik nu nog niet toe aan een besluit over deeltijd-WW. Tegen een oud-directeur van woningcorporatie SGBB is 4,5 jaar cel geëist voor fraude. De oud-directeur stak miljoenen in vastgoedprojecten van een zakenpartner. Een deel van de winst kwam via een aparte BV terug in de zak van de oud-directeur. Boven de oud-directeur kregen vier andere verdachten ook voor het eerst de eis te horen. Die varieerden van 4,5 en 4 jaar cel voor twee bestuurders. En negen maanden tot 2,5 jaar voor de andere. De persofficier.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 Dan het weer. Vanavond en vannacht is het op een aantal plaatsen nevelig of mistig. Het koelt af naar 3 graden in het binnenland tot 8 aan zee. Morgen begint de dag met nevel en mist. Slechts af en toe ruimte voor de zon. Het wordt gemiddeld 10 graden. ANWB Verkeersinformatie. In het noorden en oosten van het land komt de plaatselijke dichte mist voor. Dan staan er files na een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Arnhem... bij Wageningen, 2 kilometer... Na een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... bij Rotterdam Centrum, 4 kilometer. Inmiddels zijn alle rijstroken weer open. En de N302, de dijk enkhuizen Lelystad, is in beide richtingen afgesloten. Ook dat komt door een ongeluk.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 Dat is pas een goede actie. Dat hebben we als onderhandelingspartners ook laten zien bij de gedragscode schoonmaakbranche. Samen op weg naar een nieuwe CAO. OSB. Samen voor een schone zaak. Gratis naar de Nederlandse Carrière-Dagen. Schrijf je in op carrièredagen.nl Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok. Goedemiddag, opnieuw hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij nog bij u met zometeen ons buitenlandpanel. Maar voordat wij daarover losbarsten, eerst kunst- en cultuurredacteur Anton de Goede. Ja, met een, een heel mooi nieuwtje, namelijk dat um, het Centraal Museum in Utrecht vijf nieuwe Rietveldstukken heeft weten te bemachtigen. Dat, dat is niet mis, meteen vijf ook. <laughs> Drie meubelstukken, twee schetsen... Uh, ja, van Gerrit Rietveld. In 1964 overleden de wereldberoemde ontwerper en architect. Het museum kreeg het materiaal van Bertus Mulder, een goede vriend en collega van Rietveld. En het blijkt te gaan om een naaikastje, een mm -hmm. bank, een klaptafel, een ontwerpschets en een plattegrond voor het textielpaviljoen. Wat is een naaikastje? Een kastje met deurtjes waar het naaimand in kan? Ja, een soort naaikastje nee, waar je aan kan zitten naaien. Ja. He? Heeft hij ooit gemaakt voor zijn vrouw Rietveld? Mm -hmm. Maar nu van wie komen die spullen nu? Bertus Mulder, een man die inmiddels iets over de tachtig is, heeft de meubels altijd bij hem thuis gehad en er goed opgepast. En ik ben gisteren naar de man toegegaan. Hij woont in Utrecht. De stad van Rietveld is dat. Ja. Uh, en het is een genoegen om daar rond te lopen, want hij heeft nog veel meer. Hij heeft ook klein spul zoals potten en pannen van Rietveld. Een kurkentrekker, heeft messen, hij nog vorken, bankjes, alles. Je komt in een, in een Rietveldhuis. Wat de vraag oproept hoe hij en zijn vrouw... eigenlijk aan al die spullen ooit zijn gekomen. Antwoord ligt hierin. Bert Smulder is zelf architect. Had veel affiniteit met de stroming van de stijl en het nieuwe bouwen. En kreeg als jongen van 29 een baantje bij Rietveld, die toen in de 70 was. Zo, wat geweldig voor hem. En juist in die tijd, eind jaren 50, uh, was het dat Bertus Mulder... en zijn vrouw, die toen heel klein waren, die kregen een kindje kindje opkomst, en ze zochten een groter huis. En dat viel samen met het feit dat Rietveld weduwnaar werd en Bertus Mulder hoorde dat hij zou intrekken bij Truus Schreuder... in het befaamde Rietveld-Schreuderhuis. Ja. Hij wist dus dat Rietveld ging verhuizen. Oh, die liet doorstroming toen nog. Nu het volgende, Bertus Mulder. Dus ik vroeg aan Rietveld... Uh, uh, hoe zit het eigenlijk met, met, met, die, met die woning van u? En toen zei hij, ja, ik woon er niet meer, ik woon nou bij Truus Schreuder. Weer je erin? En uh, toen zei ik, nou ja, ik wil <laughs> wel eens gaan kijken. En Toen gaf hij me de sleutel... Ben ik s'avonds met, uh, met mijn vrouw daar gaan kijken. En uh, nou, daar kwamen we dus in een compleet ingerichte woning van Rietveld. Alles. Het was net of hij een kwartier geleden vertrokken was. De, de, de tandenborstels stonden er nog. En de, de, de tandpasta-tubes. Uh, uh, stond nog sham in, in, in de kast en zo. En toen ging ik de andere morgen naar hem toe. En toen zei ik: Nou, we, hebben, we zijn naar gaan kijken. En het is prachtig. Uh, wij willen graag wonen. En toen zei hij, nou, dat is prima. En, uh, maar toen zei ik, ja, maar het is wel helemaal ingericht. Toen zei hij, ja, wat je kunt gebruiken, dat gebruik je maar... en de rest donder je maar weg. Maar dat waren dus allemaal spullen die nu over de hele wereld... In, in de meest beroemde musea staan. Dat is een geweldig verhaal, Anton. <laughs> ja, ja, ja. En het illustreert ook zo mooi de filosofie van Rietveld en ook de filosofie van deze Bertus Mulder... die, uh, ja, die dat noemt de weelden van de soberheid. Rietveld die maakte natuurlijk uh, sobere, strakke meubels. Mm -hmm. Dat waren geen pronkstukken. Hij zwoer bij de eenvoud. Uh, het moesten gebruiksartikelen zijn en geen pronkstukken. En uh, dat blijkt ook eigenlijk... Die filosofie nu, die Bertus Mulder, uh, die meubels heeft afgestaan aan het Centraal Museum. museum. Mm -hmm. uh, hoe prachtig deze Bertus Mulder die nog steeds in de geest van Rietveld opereert. Uh, nu ook met het, met het geven van die spullen aan, aan het museum. Waar hij niet de hoogste prijs voor heeft gekregen. Sterker nog, hij had het uh, natuurlijk kunnen veilen. Mm -hmm. En dan had het uh, misschien enorme prijzen opgegeven. Uh, opgeleverd. Hij heeft gedacht aan Utrecht, de stad van Rietveld. En aan Ida van Zeil, die bij het Centraal Museum werkt... die heel veel Rietveld heeft. Die een perfecte catalogus heeft gemaakt... van Rietveld, et cetera. Laten we nog even luisteren... naar Bertus Mulder. Kijk, vooral dat kastje... Uh, dat, is, dat is heel bijzonder. Uh, ja, wanneer we dat geveild zouden hebben... dan zou dat veel en veel meer... opgebracht hebben. Eh... Uh, en dat Eiko, de bankje, wat hij gemaakt is toen, ging het trouwen waarschijnlijk ook wel. Maar daar, ik, ik vond ook dat die dingen, dat die hier in Utrecht moesten blijven. En in, in het Centraal Museum. En het Centraal Museum heeft natuurlijk verder hele hoop spullen van hem. Dus die, die horen daar. Mm -hmm. Dus daar moet je dan ook uh, niet uh, <laughs> onder de kan halen. <lacht> Leuke man, hè? Ja, geweldig. Kijk, en uh, wat hij ook aantoont, en dat maakt het allemaal weer een beetje filosofisch... Is dat in deze tijd waar we in geneigd zijn om van Rem Koolhaas hoog op te geven? De man die hoog, het hoogste gebouw van China bouwt. Misschien moeten we wel juist in deze tijd denken aan Rietveld. Rietveld. Die het ja. sober wilde houden. En die dacht: het raadsel, ook in het leven, want er zat een hele filosofie achter. dat zit niet in groot, luxe, meer, hoger. Sober en functioneel. Juist. Ja. Oké, okay, deze stukken, die vijf stukken die door Berters Mulder gegeven zijn aan het Centraal Museum, zijn daar in elk geval tot 15 januari te bezichtigen. Centraal ja, Museum in Utrecht. Ja. Dank je wel, Anton. Tot je dienst. Het buitenland roept. Het panel vandaag met Caroline van Dullemen. Hartelijk welkom van World Grannies. Een organisatie die zich bezighoudt met uh, emancipatie en ontwikkeling van ouderen over de hele wereld. Ja. En Lili Sprammers, directeur van het Turkije-instituut. En laat dat nou mooi uitkomen, Lili. Wij hier in elkaar. Uh, directeur van het Turkije-instituut in het nieuws. Een behoorlijk groot nieuwtje over Turkije. Namelijk dat premier Erdogan voor het eerst in de Turkse geschiedenis... zijn excuses heeft aangeboden voor een bloedbad aangericht in de jaren dertig onder uh, Koerden. Ik geloof dat er bijna 14.000 mensen omgekomen zijn toen. Was Atatürk toen de man die daarover uh, ging? Ja, in die tijd. -Turk ja. ging die hadden dat bevolen, want ze waren opstandig. Ja. En, ja. en nog erger is dat zijn pleegdochter, dat was de eerste vrouwelijke piloot van Turkije, daar is het tweede vliegveld in Istanbul. Sabia Götjen, ook naar genoemd, was een van de piloten die actief bij die bombardementen betrokken oh, was. Oh ja? Ja. Ja, dus elke keer als je daar landt en je hebt Koerdische wortels... dan vraag je je toch af van, is dit niet een beetje raar? Ja, nou dat... goed, daar staan dan nu deze excuses ineens tegenover. Ja. Waarom nu? Wat is er aan de hand? Waarom nou, doet hij dit? Het is opgebracht, omdat uh, het is gaan spelen omdat de oppositiepartij THP dit naar voren heeft gebracht, van wordt het niet tijd dat we daar naar kijken? En dat heeft dus te maken met een, uh, ja, een vrij uitgebreide flirt met de Koerden. Mm -hmm. um, omdat de oplossing voor de Koerdische kwestie is verder weg dan ooit... maar is natuurlijk heel erg dringend. En Erdogan is drie jaar geleden begonnen met de zogeheten Koerdische opening... om die Koerden wat meer bij Turkije te betrekken... en proberen om tot een de-escalatie van de gewapende strijd te komen. Nou, dat is helemaal mislukt, kun je zeggen. De spanningen lopen op. En dat is een groot probleem voor Turkije. Want er leven in Turkije 14 miljoen Koerden... Mm -hmm. waarvan maar een deel in het zuidoosten woont... en een groot deel ook gewoon door Turkije helpt Turkije heen. Ja. Die nemen ook vaak uh, posities als minister in. Turgut Özal, de premier uit de midden van jaren 80 was premier en later ook president van Turkije. Maar die spanningen tussen die bevolkingsgroepen lopen toch wel een beetje op door dat gewapende conflict. En het lukt Erdogan eigenlijk niet om daar op een uh, ja, politieke manier goed uit te komen. Nee, dus dit is gewoon misschien uh, ook wel echt gemeend, waarin elk geval ingegeven, omdat het politiek nuttig is nu. Het is politiek nuttig. Ik hoop dat het echt gemeend is, want er zijn natuurlijk meer bevolkingsgroepen die... Ik wil maar te zeggen, wachten. we hadden het er net, hè. Caroline. Op de Armeniërs. Ja, of de Grieken bijvoorbeeld. Er zijn tot in de jaren 60 zijn er nog pogroms geweest in Istanbul. Met name die van 55 leverde 6000 doden op. Oh. Oh. Uh, dat heeft natuurlijk allemaal te maken met die hele, het hele uiteenvallen van het Osmanse Rijk. Ja. En de noodzaak om tot een Turks-nationalisme te komen in die tijd. Waardoor dus al die verschillende bevolkingsgroepen eigenlijk, uh, ja, aan de randen zijn gedrukt. Uh, en in een aantal gevallen is daar natuurlijk grof geweld tegen gebruikt. Het, is wel, het, valt, het springt in het oog dat die hele Armeense kwestie... en daar wordt ook altijd internationaal zo enorm op gehamerd... dat hij daar inderdaad met geen woord over rept. Dat ging om honderdduizenden doden. Maar ik bedoel, de, met de Armeniërs hoeft hij op dit moment even geen zaken te doen. Dus daar hoeven we niet, hoeven we niet te verwachten. Uh, nou ja, er is ook een tijd geleden, ook in 2008, een opening gemaakt... naar de Armeniërs toe. President Gül is toen naar Jerevan gevlogen. En daar zijn allerlei akkoorden getekend in Zürich in 2007. Uh, 9 is dat geweest, maar daar is nooit verder invulling aan gegeven. En die spanningen tussen Armenië en Turkije die zijn er nog. Um, dat is een van de redenen, denk ik, dat Erdogan niet genegen zal zijn om daar een knieval te maken. Bovendien is die Armeense kwestie in Turkije zelf uh, minstens zo beladen als de Koerdische kwestie. Mm. Um, ook omdat heel veel Turken niet precies weten wat daar gebeurd is. En die Koerdische kwestie is actueel. Dus ja. daar kan iedereen zich over, over informeren. Maar die Turkse of die Armeense kwestie, die is uh, in, ja, vanaf midden jaren zeventig, toen de Assala, de Armenian Salvation and Liberation Army, opkwam. En middels gewelddadig. Ge, ge, ja, aanslagen op Turkse ambassadeurs in het buitenland met name, maar ook wel in Turkije zelf, uh, ja, de zaak heeft laten escaleren, omdat er dus geen erkenning voor die genocide ja. kwam. En dat heeft ertoe geleid dat in Turkije vooral sinds die tijd een actieve politiek van ontkenning is gevoerd. Met als resultaat dat ja, hele generaties Turken niet beter weten dan de officiële Turkse ja. versie. Ja. Laten we eventjes, nu we toch in Turkije zijn, het hebben over um, de banden tussen Nederland en Turkije. Carolien, je hebt dat natuurlijk ook gelezen dat het volgend jaar gevierd gaat worden, 400 ja, jaar. jaar. nauwe banden, ik heb begrepen in wat ik er zo'n beetje over gelezen heb, dat wij eigenlijk onze godsdienstvrijheid enigszins aan Turkije te danken hebben. Begrijpen jullie wat ik zeg? Heeft dat te maken met de opvang van de Joden? Of met nee. De nee, natuurlijk. Precies. Turkije er was in Nederland de tijd als, als eerste land erkend. Precies. Ja, in de strijd tegen de Spanje. En maar daar goed, hebben ze ook. Ja. Dat gaat gevierd worden volgend jaar. Uh, op welke manier, weet ik niet. Maar in elk geval heeft de PVV bij monden van, van Wilders gezegd dat ze uh, best banden willen hebben met Turkije. Maar liefst op afstand en zeker geen feestje willen vieren. Want er valt niks te vieren met een land wat uh, de herislamisering predikt. En wat de Armeense kwestie onder andere maar niet wil toegeven. Uh, vinden we, Caroline, als, als je dit nu weer hoort... het is er zoveelste keer, zoveel keer eigenlijk dat er naar Turkije wordt uitgehaald. Niet handig natuurlijk, maar is het zoals... Uh, ik meen dat uh, uh, Rosenthal dat zei zo langs want ook niet een beetje gevaarlijk om dit te gaan doen. Ja, is, Turkije is geen onbelangrijk land. Het is helemaal geen onbelangrijk land. Ik denk dat het uh, ongelooflijk uh, gevaarlijk is... Uh, onhandig ook uh, gezien de rol die Turkije nu speelt... in, het, uh, ja, in de hele Arabische lente en de, de, de, band en de, he, de relatie ook met Syrië. Uh, nu om dan met Nederland met de vinger te zwaaien... lijkt me helemaal niet van pas. Nou ja, Nederland blare... doet dat natuurlijk niet. Het is de PVV en die daagt de, door hun gedoogde coalitie uit dat te doen... maar die, die laten horen we graag niet naar hangen. Nee, maar goed, ze proberen natuurlijk het parlement zover te krijgen... ook mm -hmm. uh, dat, er, dat er geen uh, staatsbezoek uh, plaats uh, zal oh. hebben. Dus... Uh, nou, ik denk niet dat er veel support voor is. Maar inderdaad, uh, ja, je kan zeggen dat het uh, echt wel gevaarlijk is. Dat het, uh, dat, dat, zoals een commentator in de Volkskrant schreef... Uh, gisteren ook de wereldvrede in gevaar brengt. Ja, Meijner Venema schreef ja, dat. Heel ja, toevallig. Het, uh, Heel toevallig. Um, nee, die, het, het belang van uh, Turkije, Lili, voor... Europa, natuurlijk, dat weten we, maar even ook alleen voor Nederland. Laten we daar nog heel eventjes laat ik eens in de geest van dit kabinet het hebben... over de handelsbelangen. Want ik geloof niet dat we nog over andere dingen mogen hebben... als het om buitenlandse zaken gaat. Ja, economische diventie is van belang. Maar, ja. hoe, maar hoe belangrijk is Turkije bijvoorbeeld wat dat betreft voor Nederland? Nou, Turkije is een heel sterk opkomende markt. Eh, en Nederland zit daar redelijk goed in. Daar moeten we niet al te veel overdreven uh, cijfers bij bedenken. Maar die omvang van dat handelsvolume is verdubbeld in zes, zeven jaar tijd. En er zit nog veel meer groeipotentieel. En delen van de Nederlandse economie. Bepaalde sectoren kunnen daar uitstekend werk doen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld infrastructuur, energie, maritiem, uh, logistiek. Dat zijn allemaal sectoren die daar uh, hele goede zaken doen. En er is op dat terrein voor hen nog heel veel meer te doen. En Turkije is een van de snelst groeiende economieën ter wereld. Soms zelfs de snelst groeiende economie, nog sneller dan China. Uh, dus er is daar een heel groot uh, ja, budget te besteden aan mm -hmm. allerlei uh, zaken... waar Nederlandse bedrijven uh, echt, echt, ja, echt vruchten van kunnen plukken... Ja. Ja. En die doen dat dus ook. Vaak geholpen natuurlijk door het feit dat bij die bedrijven... heel veel Nederlanders werken met Turkse afkomst, met ja, Turkse tuurlijk. wortels... die uh -huh. natuurlijk heel makkelijk een brug slaan tussen die twee culturen. Dus het is voor Nederland een, dat een dat interessante betreft. handelspartner. Ja, dat is voor meer. Nederland. En dan verder, als we het hebben, niet weer over Europa... is Turkije natuurlijk behalve... Uh, economisch dan ook van belang als het inderdaad gaat om, nou ja, een bufferstaat, zou je het niet moeten noemen, maar het is toch wel de overstap van, van uh, naar het Midden-Oosten. De gateway. Ja, ja absoluut. Ja. Nou, ik vroeg me eigenlijk al af, uh, Lily, hoe jij daarover dacht. Maar zou die, um, zou die kwestie van de Koer... en het feit dat hij zo'n onschuldigingen heeft aangeboden, vandaag. Ook niet te maken hebben met, uh, met de kwestie dat, uh, dat, uh, dat Syrië nu zo uh, ongelooflijk, uh, ja, dat het zo moeilijk is en dat Assad eigenlijk niet wil aftreden. En het feit dat de Koerden daar natuurlijk mogelijkerwijs ook, en stel dat dat in het slechtste geval op een burgeroorlog uitloopt, dat dat een spiel over kan zijn. Dat Erdogan denkt, ik wil dat voor zijn en in ieder geval een gebaar maken naar, naar onze Koerden toe denk je dat dat rol speelt? Ja, maar als hij wil waken voor een speel over van vluchtelingen uit Syrië, dan zou je de taal richting Assad wat moeten matigen, denk ik. Want zo schiet het natuurlijk tussen Syrië en Turkije helemaal niet Vind op. Vind jij het niet, uh, niet, niet handig wat hij doet, die keiharde taal nou, tegen Assad? Nou, uh, uh, nog even terugkomt de Koerden. Ja. Hè? Er wonen ja. ook Koerden natuurlijk in Syrië, hoewel de meeste in Irak en Iran wonen, maar er wonen ook nog wel wat Koerden in Syrië. Ik denk niet dat dat bij hem nu, nu heel erg speelt, want daar heeft hij, als hij iets wil doen internationaal voor de Koerden, dan moet dat met Irak doen. Want daar wonen gewoon nou, eenmaal de grootste Koerden. En dat is ook het enige deel wat, ja, wat kans maakt op een bepaalde autonomie. Voor de rest worden de Koerden overal nogal redelijk onderdrukt als minderheid. Maar wat betreft Assad, kijk, uh, Assad heeft denk ik toch een wat grotere meerderheid, of een grotere minderheid misschien in dat land dan bijvoorbeeld uh, Gaddafi in Libië had. Ik zie Assad nog niet zo heel snel verdreven worden, eerlijk gezegd. Dat mm -hmm. duurt al heel erg lang. Uh, er is denk ik ook absoluut geen internationale coalitie. Porren om daar in te grijpen, eerlijk gezegd. Daar zijn ook te weinig internationale belangen voor. Dus als Erdogan zich vergist en Assad blijft daar... dan heeft hij natuurlijk ongelooflijk veel energie te steken... in het repareren van die Turks-Syrische betrekkingen. En die waren dus altijd al heel problematisch. Ze waren eigenlijk in staat met oorlog van elkaar. Dus een paar jaar geleden is dat dus verbeterd... door die Zero problems uh, dat uh, Syrië-problem beleid van Ahmed Davutoglu, de minister van Buitenlandse Zaken. En Syrië was eigenlijk de parel in zijn kroon. Mm -hmm. als het ging om het verbeteren van de betrekking van de buurlanden. Maar dat is dus heel erg veranderd door in die een opstand. Klap, is ja. dat weer, ja. En uiteindelijk heeft dus Turkije de kant van de Syrische opstandelingen, de Nationale Raad van Syrië. Heeft eigenlijk een uitvalsbasis in Turkije. Ja. Komt bij elkaar in Istanbul. En uh, Erdogan probeert vooral ook via de Arabische Liga druk uit te oefenen. Zodat Assad het veld moet ruimen. Maar of dat gebeurt, ja, ik ken Syrië niet. Ik kan niet inschatten. Maar nee. ja. het wekt niet de indruk dat dat proces nou erg lekker loopt. En nou, dan Carolien, heeft Ja, Nou ja, ja ik heb wel een, toch een, een, een positieve... Uh, bericht gelezen vandaag en dat is dat de premier van Qatar zich ermee gaat bij Moïse Sheikh Hamad. En dat is uh, iemand die al uh, heel lang een grote staat van dienst heeft op het gebied van uh, vredesonderhandelingen. Hij heeft, uh, is betrokken geweest bij Soudaan en Tjaat, het conflict. Hij is uh, betrokken geweest bij, de, bij Israël en Hamas, Fatah en Hamas. Fata en Hamas. Um, hij, um, uh, hey ja, hij heeft zich eigenlijk als topdiplomaat al twintig al, al jaar bemoeid met allerlei conflicten in Afrika. En hij in de gaat Oosten. hij nou namens de Arabische Liga dan uh, waarom Wat gaat hij. Uh... Dat weet ik eigenlijk niet, maar ik weet wel dat ze dus gesprekken voeren. Um, en ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat dat uh, ook leidt tot uh, nou ja, een, een, een, een diplomatieke aanpak. Hey, jij zegt, hij wordt niet zo 1, 2, 3 verdreven. Nou ja, dat suggereert uh, uh, met geweld. Maar ik kan me voorstellen als deze. Als deze ...deze Sheikh Hamad zegt dat gaat bemoeien, ...dat we mogelijkerwijs toch wat stappen gaan zetten. Mm -hmm. En uh, men zegt ook wel het feit dat, uh, dat Turkije zich zo heftig uitlaat... ...dat dat mogelijkerwijs ook kan, kan leiden tot wat uh, verregaandere maatregelen... ...zoals bijvoorbeeld sancties... Of uh, het bewapenen van de Syrische oppositie. Uh, ja, sancties hè? zijn er natuurlijk al ook van de Europese wegen. En dat gaat uiteindelijk natuurlijk toch pijn doen. Dat kan niet anders, als ze hun olie niet meer kwijt kunnen. Nou ja, beslist. En ze, er wordt ook geopperd dat er mogelijkerwijs een buffer gemaakt kan worden... die dan bewaakt zou worden tu door Turkse militairen. Dus ja, je kan je voorstellen dat de druk uh, maximaal wordt opgevoerd... plus uh, dan wat diplomatieke inspanning... dat dat dan toch, uh, ja, dat dat resultaat zal afwerpen. Uh, Syrië, daar heeft de Arabische lente dus nog niet dat bereikt... wat het in andere landen wel al bereikt... Had. Ik weet, je weet ook niet of dat gaat lukken. In Egypte leek dat allemaal heel snel en goed te gaan. En daar zo hebben we allemaal de laatste dagen kunnen zien, is een revolte binnen de uh, revolutie, eigenlijk van dit voorjaar, is, uh, is opgetreden. Het uh, Tagirplein, het is zo déjà vu, is weer vol. Tienduizenden mensen dag en nacht, er wordt Keihard opgetreden door de politie. Het laatste nieuws is dat de politie zich teruggetrokken heeft en dat de militairen dat hebben overgenomen. De betogers willen dat de, de huidige leiding van het land, die na Mubarak is gekomen, de leiders dus van de militaire raad per directe macht overdragen aan een burgerregering. De interimregering die er zat, is wel afgetreden, maar dat is het enige. En de militaire raad heeft gezegd: we vervroegen de presidentsverkiezingen. Vinden ze niet genoeg, er blijft betoogd worden en er, wordt, nou, er vallen doden. Er vallen tientallen doden en al duizenden gewonden. Um, Caroline, was dit te verwachten en is het, zoals onze minister van Buitenlandse Zaken zei, iets wat erbij hoort en wat vreselijk is, maar wat, wat je maar even zijn gang moet laten gaan, want het hoort bij revolutie? Nou ja. Daar komt het een beetje op neer, want <lacht> er wordt niet gezegd, nou niet zo snel weer ingrijpen, laat ze nou maar even, daar komt het een beetje op neer. Ik denk eigenlijk dat het voor iedereen wel een verrassing was dat er zo'n tweede golf kwam. Ja. Ja, dat, wat ik tot nu toe gezien heb, is dat, uh, is dat geen verwachting. Ik denk wel dat het nu snel zal gaan. He, men wil een, een, een, een voor juli verkiezingen. Dat was ook een hele harde eis van de demonstranten. Um, nou ja, dat schrijven van een nieuwe grondwet zou dan in één maand moeten gebeuren. Dat is natuurlijk wel heel erg snel. En men is ook wel bang dat, uh, dat, is, dat de moslimbroeders daar dan heel erg sterk hun, hun, hun stempel op zullen drukken. Dus ja... Ik lees hier en daar ook wel dat er een vrees is voor een uh, Saoedi-Arabische scenario. Dat als die grondwet niet evenwichtig uh, uh, tot stand komt en gemoderniseerd wordt... dan kan je natuurlijk ook uh, de andere kant op denken. Mm -hmm. Maar um, dat daar dus nu flinke stappen worden gezet, dat, uh, dat lijkt me duidelijk. En maar denk je, de, Lili -spr Sprangers, dat dit niet weer een stap terug is... als je ziet hoe ongelooflijk hard er opgetreden wordt? De Verenigde Naties heeft, zagen we vandaag ook voorbij komen... Uh, dit optreden al heel sterk veroordeeld, zwaar veroordeeld zelfs. ze dus hebben ze niet erg lang mee hoeven wachten. Er wordt niet gedacht, verder aan hulp of ingrijpen... maar wel gezegd, dit moet onmiddellijk stoppen... En, He, was jij verbaasd dat het eerst en denk je niet dat het een paar stappen terug is? Weer beginnen bij af. Nou ja, er spelen twee dingen. Om te beginnen willen die militairen natuurlijk niet zomaar hun posities opgeven. Want het gaat om een verwevenheid van politieke macht en economische macht. En zij willen natuurlijk dat er een regering komt die hun machten erkent, Zowel politiek als ook economisch. Volgende week zijn de parlementaire verkiezingen. Nou, die beginnen dan. Zullen, ja. Die beginnen dan. Dat is een moeizaam proces. Maar die beginnen dan. Die zullen gewonnen gaan worden door de moslimbroederschap. Zo is de mening van iedereen. Die hebben zich om die reden dus ook niet achter die demonstranten geschaard. Want die willen graag die verkiezingen. Uh, door laten gaan. Uh, daarnaast heb je dus inderdaad de angst onder heel veel mensen van de oppositie, dat die moslimbroederschap misschien toch inderdaad een, uh, ja, een wat strengere variant uh, op gaat leveren van de democratie, dan waar heel veel andere Egyptenaren misschien wel op zitten te wachten. Ik weet niet of dat zo is. En ik denk dat de, uh, ja, dat de militairen ook willen weten van die moslimbroederschap aan welke kant ze uiteindelijk zullen staan. En ik denk dat er gewoon onderhandeld wordt over wat er overblijft van de machtspositie van de militairen. En komt er een daadwerkelijk democratisch regime... wat ik persoonlijk, maar ik ben een beetje cynisch in, Turk, in Egypte... niet voor mogelijk houdt... dan worden natuurlijk die militairen terug naar de kazerne gedreven. zoals in Maar normaal zeg je nu eigenlijk het is het gewoon... Het zou zijn. die militairen gaat het om de macht, die willen ze houden. En als dat niet kan, dan, dan, dan, dan zullen ze dat bevechten. Dat is een scenario. Dat, dat, dat, dat geloof ja. ik wel. Dat, dat ze ze zeker van plan. Dat zullen ze niet zomaar het handen geven. Calorine? Nou ja, we moeten natuurlijk in de ooges houden... dat die hele revolutie een ongelooflijk sterke economische... Wortel heeft. Ja. He, en, en, en ook een, een, een wortel, ja, zeg maar, de hele jeugdige wortel, er is, uh, de 50% van de van de Egyptische bevolking is onder de 30. En in de afgelopen 20 jaar is de levensverwachting met 17 jaar toegenomen. Allemaal uh, ja, demografische elementen die ervoor zorgen dat er heel veel werkloosheid is, jong, jeugdwerkloosheid. En het gaat dus om een politieke. Um, oplossing eigenlijk voor, voor een sociale economie. En nee, zeker, dat, maar dat, jij lukt zegt, die, dat lukt die militairen niet. Nee, maar je um, zegt die militairen, of dat zegt Lili, die zijn van macht, die gaan die macht nooit zomaar weer afgeven, dus die zullen dat bevechten. Maar daar staat tegenover een hele jeugdige, krachtige en vrij boze Absoluut. en sociaal onrustige beweging. Absoluut. Ja. Absoluut. Goed, ik wilde jullie bedanken voor jullie bijdrage deze week weer. Lili Strangers en Caroline van Dulmen. Dat was ons buitenlandpanel voor vandaag en bovendien ook het einde van de villa. Wij zijn er morgen weer vanaf half vier op Radio 1. En zo meteen na half vijf het Radio 1-journaal met Tim Overliek. En we zijn in Egypte, we zijn in Den Haag, waar ons dagelijks nieuws vandaan komt. Wat we nog niet weten is het nieuws dat om vijf uur naar buiten komt. Het gebeurt in Enschede en dan denk je zelfs na elf jaar automatisch aan de vuurwerkramp. Nou, daar gaat het over. Om vijf uur wordt bekendgemaakt of er al dan niet een nieuw onderzoek naar deze ramp zal komen. Dat gebeurt dan op basis van nieuwe getuigenissen, maar of dat gaat kloppen, dat uh, weet ik niet. Dat weten we pas om vijf uur.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 Aan ah, verkeersinformatie. In de oostelijke helft van het land komt plaatselijk dichte mist voor. We zaten 110 kilometer aan file, heel normaal voor dit tijdstip. Veel vertraging op de N15, maasvlakte richting Rotterdam, tussen Rozenburg en knopend Vaanplein, 12 kilometer. En de N302, de Dijk enkhuizen Lelystad, is nog steeds in beide richtingen afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. Het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carasso en Tim Overdiep. Goedemiddag. Het leger in Egypte staat letterlijk tussen het volk en de politie in op dit moment. Jan Eikelboom staat op straat in de hoofdstad Cairo. We horen over een gespannen rust daar. Het kabinet spreekt zich uit over megastallen. Er komt vooralsnog geen verbod. We zijn bij een megavarkensboer die toch nog niet weet waar hij aan toe is. In elke klas op school zit wel een kind dat op enige wijze mishandeld wordt. Dat zegt de kinderombudsman. Hij wil meer actie. En hij vertelt straks wat voor actie wat hem betreft. Om vijf uur wordt bekend of er opnieuw onderzoek komt naar de vuurwerkramp in Enschede. We houden u op de hoogte of politie en justitie daar aanleiding voor zien. Het Radio 1 Journaal, we zijn er tot half zeven vanavond. Het is uh, alweer de vijfde dag van protesten op en rond het Tahrirplein in de Egyptische hoofdstad Cairo. Ondanks de toezegging van legerleider Tantawi... om de presidentsverkiezingen een half jaar eerder te houden... blijven de betogers het directe vertrek van de militaire machthebbers eisen. Nieuwsuurverslaggever Jan Eikelboom is in Cairo. Jan, hoe is het nu om jou heen? Ja, het ik het, het, het, het, het weet niet of het honger is, maar het is weer een behoorlijke chaos. Uh, vanmiddag is het even rustig geweest, een paar uur en was sprake van... Een wapenstilstand. Uh, we hoorden uh, uit de, de, de berichten vanaf het plein, waar ik nu uh, naar sta te kijken, dat er uh, in de zijstraten was begonnen met het schoonmaken. Demonstranten waren uh, het tuin van de afgelopen dagen aan het ruimen. Maar ongeveer een half uur geleden is het weer helemaal losgegaan. Ik zie overal blauwe zwaardichten van ambulances. Dus de die klinken. En uh, wat, wat wij horen, ik, ik sta uh, vanaf het balkon van mijn hotel naar het plein te kijken. Via de telefoon hebben we uh, af en toe contact met mensen uh, op het plein en in de straten daaromheen is dat er op dit moment weer hevig uh, wordt gevochten. Uh, dat uh, horen we niet alleen van uh, mensen via de telefoon. We horen ook af en toe, en dat is nieuw, uh, ook uh, salvo's van geweervuur van klinken. En toen het rustig was vanmiddag, stond het leger uh, tussen volk en politie in die gevechten. Zijn die dan nu met de politie of bemoeit het leger zich er ook mee? Ja, dat, kan ik, dat kan ik vanaf deze plek uh, niet zien. Uh, dat het, het veelt, ik, ik, ik kijk uit op het plein zelf en uh, de gevechten die zitten daarachter in het buurtje rondom het ministerie van, van Binnenlandse Zaken. Wat wij horen van de demonstranten is dat de politie schiet uh, uh, uh, met en uh, maar ook met hagel, met, met rubberkogels. We waren vanochtend, want het is eigenlijk alleen vanmiddag even rustig geweest in Cairo vanochtend al om negen uur toen we de straat gingen toen werden de eerste gewonden afgevoerd. om een uur of tien uh, kwamen we bij een, een lietje in, uh, in, in, in, in een steegje terecht. Een geïnteroviseerd lietje uh, in, in, in een winkelcentrum waar mensen op de grond werden behandeld. Daar vertelden ze dat op dat moment al binnen een kwartier drie dodelijke slachtoffers waren binnengebracht. Uh, of het er drie zijn hebben we niet kunnen controleren. het eigen oog hebben we wel één kind gezien, een schat ongeveer van een jaar of vijftien wat uh, uh, recht door het hart was geschoten en waarbij realisatie dus ook geen enkele, uh, enkele zin meer had. En het nieuwe aspect, Jan, is dat je dus salvo's hoort van geweerschoten. Heb je het idee dat ja. er nu de avond is gevallen... ook minder demonstranten naar het Tagierplein zullen komen dan de afgelopen avonden het geval was? Uh, nee, uh, ik zie van alle kanten uh, nog steeds demonstranten richting het plein gaan. Dat is eigenlijk wat, uh, uh, wat, wat, wat, wat, wat je iedere dag uh, ziet. Wat we ook zagen trouwens tijdens de revolutie in, in, in, in januari. Er zijn een paar duizend mensen die, ochtends op die, die overnachten op het plein. en dan langzaam strandt dat plein weer voller en voller en voller. en dan in de loop van de avond. over een uurtje of wat zal het weer helemaal goed gaan met, met mensen. En dan staat het echt zwart van de mensen. en er is er bijna geen doorkomen aan. Maar... Het, is, het blijft maar doorgaan, ik weet niet of het te horen is op de achtergrond, maar uh, de, ene, de ene na de andere ambulance uh, probeert zich een weg door de menigte te banen op dit moment. Ik zie er zo al een stuk of zeven uh, en het blijft maar komen. En Jan, ik weet niet of jij vanuit je balkon dat kan overzien, maar is er op politiek overleg uh, met het leger nog iets gaande? Ja, dat, dat, dat, wat ik ervan heb gehoord, maar dat, dat zijn geruchten. En dat is voor een deel via Twitter, is dat er, uh, dat er toch wel gesprekken uh, gaande zijn met het leger. Dat het leger, uh, dat er mogelijk uh, verdere concessies worden, uh, worden gedaan. Dat de verkiezingen wellicht nog uh, met een week of twee worden uitgesteld. dat er eerst nog even een regering van nationale eenheid kan worden ingesteld. En, en dat er dan verkiezingen gaan worden gehouden. Maar goed, dat zijn, wat, wat ik zeg, geruchten via Twitter niet bevestigd. Van de politieke komt. Het is mij in ieder geval op dit moment uh, weinig gebruikt. Jan, Eikelboom, hoorde u uit Cairo. Het was er dus even rustig vanmiddag, maar inmiddels weer buitengewoon chaotisch. De Nederlandse pers verzamelt zich op dit moment in Enschede, want straks rond de klok van vijf uur wordt bekendgemaakt of het feitenonderzoek naar de vuurwerkram van elf jaar geleden wordt overgedaan. Door de ontploffing van de vuurwerkopslag werd de woonwijk Roombeek volledig weggevaagd. 23 mensen kwamen om het leven. Eh, op het stadhuis van Enschede is daarvoor voor ons Roel Paul Roel, leg nog eens even uit, waarom zou er eventueel een nieuw onderzoek moeten komen? Dat nieuwe onderzoek zouden moeten komen omdat RTV Oost in mei vorig jaar een getuige aan het woord heeft gelaten in een van de uitzendingen. Die zegt dat er op het terrein van SE Fireworks op die zaterdag 13 mei mensen aan het werk zijn geweest. Mensen van het bedrijf zelf, de directeur, zijn vrouw, de gebroeders, de jong en nog iemand. Um, en deze mensen hebben dat altijd met klem ontkent dat zij op die zaterdag op het terrein aanwezig zijn geweest. Nou, uh, dan moet je weten dat er nooit opheldering is gekomen... over de vraag hoe die brand is ontstaan. Hè? Het eerste vlammetje, waar kwam dat vandaan? Gestel nu dat aangetoond kan worden... dat deze mensen daar inderdaad op die zaterdag aan het werk zijn geweest... dan zou dat ook nieuw licht kunnen werpen op, op de vraag... wat die brand in eerste instantie heeft veroorzaakt... En dat zal dus worden vastgesteld of die mensen inderdaad aan het werk waren... en aan de hand daarvan al, dus, uh, al dan niet worden besloten om een nieuw onderzoek te starten. Dat weten we nog niet. Ik neem aan dat de mensen wel aanwezig uh, zijn om dit toe te lichten. Is hier sprake van een, een zware delegatie of is het gewoon één persoon die het even komt vertellen? Nee, nee, nee. er is uh, stevig ingezet bij deze persconferentie. Er is ook drie kwartier voor uitgetrokken. Hè. Dus uh, we zullen een uitvoerige laas krijgen... van wat de, anderhalf, de afgelopen anderhalf jaar aan onderzoek heeft opgeleverd. Hè. Want het is niet gebleven bij die ene getuigen... die uh, deze verklaring heeft afgelegd. Er zijn nog meer getuigen opgespoord... die soortgelijke beweringen hebben gedaan. En om dat allemaal toe te lichten... zijn uh, naar het stadhuis uh, onderweg, of ze zijn hier al... burgemeester Peter den Oudsten... de hoofdofficier van justitie Zwolle Almelo... Uh, de directeur opsporing Politie IJsselland en de korpschef Regio Politie Twente, Martin Sietalsing. Dus uh, er zitten heel wat mensen achter de tafel, zometeen. die uh, misschien wel een heel bijzondere mededeling te doen hebben. En ik kan me zo voorstellen dat er in Enschede heel wat mensen zijn. die nu uh, eventjes de adem inhouden. En er zullen overtuigd ook twee mensen zijn die even met extra aandacht luisteren. Twee directeuren van het bedrijf die in der tijd zijn veroordeeld voor overtreding van milieuvoorschriften... en ook voor ontploffing door schuld met de dood tot gevolg. Zijn zij aanwezig? Ik heb ze niet gezien, maar het lijkt me ook zeer onwaarschijnlijk... dat ze hier hun gezicht laten zien. Want stel je voor dat ze, nou ja, misschien voorlopig als... Onbetrouwbaar uh, zullen worden ontmaskerd, hè, naar aanleiding van dit onderzoek, dan, uh, dan zou ik me als directeur van zo'n bedrijf op dit moment liever hier niet laten zien. Goed, maar dat weten we pas over 20 minuten wat er gebeurt. Dan horen we uh, weer van jou. En uh, de persconferentie is te volgen op ons digitale kanaal, Journaal 24. Ook te zien via onze site nos.nl. De economische situatie in Nederland is nog niet ernstig genoeg... om nu de deeltijd-WW weer in te voeren. Dat zegt minister Kamp van Sociale Zaken. Peter Blok praat met hem. Minister Kamp van Sociale Zaken, de sociale partners van u... Wientjes en Jongerius die zeggen van kom maar op, kom maar weer met de deeltijd-WW. De deeltijd-WW is een crisismaatregel. En die moeten we niet zo vroeg uit de kast uh, halen. Uh, we zijn op dit moment bezig om te proberen een crisis te uh, vermijden, te voorkomen... Er is de afgelopen vier maanden een stijging geweest in de werkloosheid. Maar er is ook een stijging geweest in het aantal mensen dat werkt. Bovendien hebben we ook een lange periode daarvoor gehad... dat er voortdurend daling van de werkloosheid was. Dus ik denk dat het moment dat we eventueel een crisismaatregel uit de kast halen... dat moeten we zorgvuldig kiezen. Daar komt nog een tweede element bij. Het is ook een maatregel die toch in de concurrentieverhoudingen ingrijpt. Als je een branche hebt waar een aantal bedrijven... met deeltijd-WW aan de gang worden gehouden... dan blijven ze toch concurreren...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 We zijn voortdurend bezig om te kijken dat als de omstandigheden tegen zouden vallen en de ontwikkelingen gaan de verkeerde kant op, wat we dan het beste kunnen doen. En het voorwerk daarvoor hebben we natuurlijk gedaan, dat hoort bij ons werk. Maar voor de kerst hoeven de ondernemers daar niet op te rekenen? Ik heb op het moment geen plan om nu op korte termijn met crisismaatregelen waaronder een deeltijd WW te komen. Ik ben wel bezig om de zaak goed te volgen, voor te bereiden. En op het moment dat het nodig is zullen we die maatregelen nemen die gewend zijn. Komt dit kabinet ook met een crisispakket, bijvoorbeeld in het voorjaar? Laten we hopen dat er geen crisis komt en dat het niet nodig is. Maar als er, een, als er maatregelen nodig moeten zijn, op dat moment zullen we adequaat reageren. Minister Kamp van Sociale Zaken. Het waren de werkgevers en vakbonden die om invoering van de deeltijd-WW hadden gevraagd. Agnes Eugerius van FNV reageert teleurgesteld. Ja, daar ben ik het dus niet uh, met hem uh, over eens. Ik vind dat het nu de tijd is om de regelingen van de plank te houden. Hij zei vorig jaar, toen zijn begroting behandeld werd, het heeft heel goed gewerkt. Maar ik leg het nu even op de plank, want nu niet nodig. Ik zeg, ik krijg nu zoveel berichten en signalen van collega's die bij bouwbedrijven, installatiebedrijven in de metaal... weer te maken krijgen met het inzakken uh, van het werk. Collega's die mij vragen, uh, waarom kunnen we de deeltijd WW niet inzetten... Uh, dat ik nu ook dit pleidooi uh, in de richting van minister Kamp doe. Uh, de regeling is er. Hij bestaat, hij heeft goed gewerkt. Het enige wat moet gebeuren is dat hij nu van de plank gehaald wordt. Maar minister Kamp zegt van het valt nu eigenlijk nog best mee. Tuurlijk, de werkloosheid stijgt wat, maar er komen ook nog steeds banen bij. Uh, ja, maar die banengroei zit dan vaak weer in andere sectoren, in andere bedrijven. Het gaat over bedrijven... Uh, waar mensen werken met liefde en hart voor het vak die graag ook in de bouw, uh, in de installatiebranche, in de metaal aan het werk willen blijven. En als de orde straks weer aantrekken ook gewoon weer aan het werk uh, uh, kunnen. Dus laten we er nou voor zorgen dat bedrijven die mensen vast kunnen houden. Laten we intussen investeren in scholing. Van, uh, van werknemers. Dat was ook de gouden combinatie de vorige keer bij de deeltijd uh, WW. Ja, want toen was iedereen bang voor een miljoen werklozen. Die zijn er nooit gekomen. Precies, hè. En iedereen zegt achteraf dat komt uh, omdat we zo verstandig zijn geweest om die deeltijd WW-regeling te ontwerpen. Uh, bepa beproef de recepten uit het verleden. Laten we ze gewoon nu weer gebruiken. En laten we niet eerst wachten tot de werkloosheidscijfers doorlopen, doorlopen, doorlopen. Want dan zijn die mensen al weg op het werk. Uh, uh, zijn ze al werkloos. En wordt het weer vele malen moeilijker om ze weer terug aan het werk te krijgen... als we straks die vakkrachten weer heel hard nodig hebben. Veehouderijen mogen niet onbeperkt groeien. Maar een wet om dat helder vast te leggen komt er voorlopig niet. Dus niet echt duidelijkheid vinden de boeren. Niet voor de voorstanders, ook niet voor de tegenstanders van de megastallen. Dat straks. Maar eerst de files en ander ongemak op de Nederlandse wegen. Bij de ANWB John Bakker. En die files, dat zijn er 40 om precies te zijn. En die zijn goed voor 130 kilometer. Ietsje meer dan gebruikelijk om dit tijdstip. Nog niet veel bijzonderheden. De meeste vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag... bij Zoeterwoude, 7 kilometer. Ook 7 kilometer op de A28 vanuit Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos. En op de A50 van Arnhem naar Os bij Knoop het Eewijk, 8 kilometer. En de N302, de dijk enkhuizen Lelystad... is nog steeds in beide richtingen dicht. De oorzaak is een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. De overheid moet meer doen om kindermishandeling tegen te gaan. Dat stelt de kinderombudsman. Gemiddeld zit in iedere schoolklas één kind dat mishandeld, misbruikt of verwaarloosd wordt. Mark Dullaert is de kinderombudsman. Goedemiddag. Goedemiddag. Als we eerst kijken naar het melden van kindermishandelingen... dat wordt aangemoedigd door de overheid. Heeft dat effect? Dat heeft zeker effect, want het aantal meldingen is toegenomen... Dit jaar 2011 zijn het er 118.000 en het waren er 107.000. Dus je kunt spreken van een toename van ongeveer 10 procent. En is dat de toename van meldingen of is het misschien ook wel de toename van misbruik? Nee, het is de toename van het aantal meldingen. En het problematische is dat dit het topje van de ijsberg is... Want het wil zeggen, dit zijn gemelde gevallen en de schattingen zijn dat uh, het dubbele aantal kinderen mishandeld wordt. En als je dat vergelijkt uh, met bijvoorbeeld een griepepidemie. Bij een griepepidemie zijn er 15 op de 10.000 mensen uh, zijn er ziek. En bij kindermishandeling, nu op dit moment, praat je over 34 op de 1000 kinderen. Dus we hebben hier met een soort superepidemie te maken. In die zin, het is niet besmettelijk, maar de aantallen zijn. Enorm. En daarom heb ik ook een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Hebben wij rapporten ontwikkeld. We heb dertig organisaties weten te bundelen van de politie tot en met het kinderrechtencollectief. En hebben wij vanmorgen de noodklok geluid. Want dit vraagt om een hele stevige aanpak. En dit vraagt om regie. En melden alleen is niet voldoende. En als je het hebt over kindermishandeling, de 34 op de 1000, Wat valt er onder mishandeling wat u betreft? Mishandeling, dan houden wij de definitie aan, zoals staat in de uh, wet jeugdzorg en ook de gezondheidsraad. Dat is niet alleen fysieke uh, verwaarlozing, maar dat is ook gewone verwaarlozing. Ik heb zo straks nog een sprekend voorbeeld gegeven aan het Jeugdjournaal. Uh, wij kregen een dossier binnen van... Uh, uh, een persoon, een vader, die uh, voor de ogen van zijn dochter... een uh, poster die ze net cadeau had gekregen, voor de ogen doorscheurde. Dat is weliswaar niet een blauwe plek dan op je arm, maar dat is wel een blauwe plek op je hart. Dat soort druk, zware psychische druk... Hè, daar praat ik niet over plagerijen... dat valt ook onder kindermishandeling. Ja, nu is dat wel lastig. U zegt de overheid moet meer doen... maar het is natuurlijk iets wat vaak achter de voordeur plaatsvindt. Wat, wat kan de overheid wat u betreft dan doen? Heel concreet, de overheid moet één meer doen aan preventie. Er zijn nu 416 gemeenten waaraan uh, preventiepakketten zijn aangeboden... Uh, al in 2008. Uit ons onderzoek blijkt onder andere dat maar een kwart van de gemeenten daadwerkelijk deze preventieve maatregelen neemt. Nou, de overheid kan niet als een soort postbode deze informatie over de heg heen gooien... maar moet regie nemen en tegen die uh, gemeente zeggen... Dit zijn onze doelstellingen, dit zijn onze kwaliteitscriteria. En daar toezicht op houden, dit controleren en resultaten eisen. Dat is één aspect. Dat is aan de voorkant, dat is preventie. Aan de achterkant dus opvang. Het kan niet zo zijn dat je als overheid oproept... tot melden van kindermishandeling, wat op zich heel goed is. Dat dus aan de achterkant de capaciteit niet is geregeld. Momenteel is het zo, als je uh, aanmeldt dat een kind mishandeld is... moet gemiddeld gezien... Een kind langs vijf verschillende loketten. En nogmaals, die mensen die er zitten doen allemaal fantastisch werk. Maar het is gewoon niet goed op elkaar aangesloten langs vijf loketten. Want welke loketten zijn dat dan? De huisarts? Dat zijn loketten als uh, kinderbescherming, bureau jeugdzorg, uh, meldpunt kindermishandeling, huisarts. En de onderzoeksperiode... Over al deze vijf loketten kan oplopen tot veertig weken. En dan praat je alleen nog maar over onderzoek. En dan is er nog ineens hulp geboden. Dus hetzelfde, als je huis in brand staat, dan moet binnen een paar uur de brandweer komen. En niet na drie weken. Want dan is de zaak afgebrand. Nou, deze metafoor is hiervan op een toepassing. Dus die capaciteit moet aangepast worden. En daarnaast gaat het om kwaliteit. Want je moet een multidisciplinaire aanpak hebben. Er zijn nu twee. Pilots aanstaande maandag uh, in Friesland en in Kennemerland... Dat zijn multidisciplinaire teams, maar die zijn rond een kind heen gevormd. Dus er wordt vanuit het kind gedacht: wat kunnen we doen? Huisarts, politie, um, uh, uh, kinderbescherming: hoe kunnen we dat samen aanpakken? Maar een kind maand... krijgt een multidisciplinair team om zich heen? Ja, en die Poeh. teams die behandelen. ...dan die kinderen. En dat is dat blijkt, dat komt uit de Verenigde Staten... ...de Child Justice Centers, dat blijkt bijzonder effectief mm. te werken... ...niet alleen in kwaliteit, maar ook in snelheid. Nou, het zijn allemaal uh, goede voornemens voor u, voor de kinderen. Um, we gaan kijken wat de politiek daar uh, verder mee doet. Meneer Dullaert, kinderombudsman, ik dank u wel. Dank u, vriendelijk. Goedemiddag. En dat voorbeeld waar we dit over had... ...is dus vanavond te zien. om kort voor zeven bij het Jeugdjournaal. 9 voor 5, bijna 8 voor 5. Gert Hiemstra met het weer. Ik moet je zeggen, Gert, vanmorgen. Heerlijk in mijn t-shirt, op mijn balkon, in de zon gezeten. Geen zuchtje wind. Heerlijk ja. warm. In, en hij woont in Nederland. Ja, ja dat klinkt ja. een beetje raar Echt Heerlijk Amsterdam en onderweg naar Hilversum was ik toch blij... dat ik mijn winterjas en een sjaal om had. Wat is dat wisselend op zo'n dag? Ja, dat klopt. Uh, dat, dat heeft vooral natuurlijk te maken met waar het mistig is en waar niet. Want waar het mistig uh, was, dat, was het gewoon kil... En als je in de zon zit, ja, dan is het toch lekker ook. Maar wat een open. contrast. Ja, absoluut. Ja dat, maar, ja, dat is nog een keer zo in deze tijd uh, van het jaar. En zeker met deze weersituatie. Uh, of je nou in de zon zit of in de mist, dat maakt, dat maakt ja, een wereld van verschil. Ja. Komt het ja. einde van die mist in zicht? Want het blijft het land natuurlijk wel spelen. Ja, het, uh, zo langzamerhand uh, de komende dagen zullen we, daar, zullen we de mist wel kwijtraken. En het komt voornamelijk omdat er wat meer wind komt. Uh, het is nu al zo dat in het westen van het land eigenlijk geen mist meer voorkomt. Het zit echt uh, in het, het hele oosten, zeg maar, de lijn Terschelling, Lelystad, uh, Breda, zo'n beetje. Ten oosten daarvan komt nog veel mist voor. Vanavond kan het zich trouwens weer gaan uitbreiden. Dus ook morgenochtend zullen we er weer mee te maken hebben. Maar in de loop van morgen krijgen we al meer wind en dan zal het toch wat verdwijnen. En uh, vrijdag gebeurt het helemaal, want dan krijgen we nog wat meer wind. En dan had je maandag afgespeeld. Gerard je dankjewel. <laughs> Dan staat ik daar Bleker van Landbouw. Die wil dat de provincies voorlopig geen vergunningen afgeven voor nieuwe megastallen. Hij wil een rapport van de Gezondheidsraad afwachten. Dat komt volgend jaar. Bleker zegt dat hij geen voorstander is van grootschalige stallen. Maar een verbod erop, dat gaat hem te ver. Trude van Rijswijk in een megastal bij een varkenshouder in Oorschot. Er vertrekt net een vrachtwagen het varkensvoer. En we gaan naar boven, want Chris Hoever wil ons iets laten zien. De trap op. We komen op een soort galerij. Het loopt nu over het dak van de stallen. Er staat flink water. En dan komen we uiteindelijk bij een grote vierkante toren. En dat is de luchtwasser. De luchtwasser is uh, ja, super belangrijk voor het draagvlak in de omgeving. Je moet geen overlast veroorzaken voor je buren. En... Ik ruik helemaal niks. En hoeveel vaker zitten er beneden mij? Ja, als je dus alle vakers bij elkaar telt. Maar het zijn eigenlijk 2000 zeugen met een uh, 800 opfokgeld en een 8000 biggen. Nou, dan zou je normaal gesproken toch wel ruiken, ja. Wacht, hey. Kom, we, we wandelen terug door die plassen. Inmiddels zijn we in een andere ruimte waar uh, Chris Hoeve trots op is. Ja. Het stinkt hier naar mest. <lacht> dat ja, dat klopt. Dus wij zitten hier ook in de, de mestverwerkingsruimte. En die pers, die kan uh, nadat de mest behandeld is met een vlakmiddel... kunnen wij hier dikke en dunne fractie uh, persen. En wat heeft dit ding gekost? Het totaal heeft mij al 400.000 euro gekost. Maar deze, dit, alleen deze installatie kost 40.000 euro. En dat kunt u allemaal alleen maar betalen omdat u zo groot bent. Als u een kleine boer bent lukt ja. dat natuurlijk nooit. Oké, okay, Dus wij hebben al heel veel uh, eigen tijd en uh, eigen geld hierin geïnvesteerd. Maar wat vindt u er dan van dat staatssecretaris Bleker zegt... nu is het afgelopen, want u wilt nog eens een keer stallen voor 4000 varkens erbij. Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat ik dan Bleker eens uit moet nodigen op mijn bedrijf... om eens te laten zien waar wij mee bezig zijn. En uh, wat voor schade dat die anger richt in de varkenshouderij uh, de komende tien jaar. Want als duidelijk is dat onze bedrijven de kostprijs niet meer aankunnen, dan is het te laat. Dan is ons, ons, onze sector failliet. Ja, nou, dan halen we vlees uit China. Dat is ook lekker, hoor. Ja, dat kan. Maar ik denk dat de mensen er in Nederland niet blij mee zijn. Oh, wat is hier warm. Ja. Is dit nou hier vriendelijk? Die zeug kan zich bijna niet bewegen. De zeug zit inderdaad in een box... En dat komt eh, anders omdat je anders op de biggetjes gaat liggen, hè? Maar als u die, als u die stel groot genoeg maakt dat hij rond kan lopen, dan gaat hij er toch niet op liggen, of wel? V vroeger liepen varkens los, hè? Mm -hmm. In een stro, hè? Ja. ja. En dan ging je bijvoorbeeld eh, drie biggetjes liggen. Ja, dan ben je dus drie biggen kwijt. Kijk, één of twee varkens buiten jaar gaat wel, maar als je er heel veel buiten jaar krijg je weer warmproblemen, hè? En andere ziektes. Ja. Dus het komt er eigenlijk op neer dat ook bij een kleine boer, want dat is precies hetzelfde, Alleen nog slechter soms, omdat er nog minder ruimte is. Maar wat ik wil, kan dus eigenlijk helemaal niet. Die varkens allemaal lekker buiten. Allemaal buiten kan je niet. Je kunt niet in Nederland alle varkens buiten jagen. Dat is een utopie om naar te denken. Dat is niet mogelijk. En je hebt in de kortste keren zoveel dierziektes... dat niemand nog een varkens wil hebben. Als de doorgaat wat leker wil, in ieder geval wachten tot volgend jaar, tot het rapport van de gezondheidsraad. Dat betekent dat u er een hoop geld mee inschiet. Daar kunnen we kort ja. over zijn. En wat betekent dat vervolgens voor u? Kijk, het rapport van de gezondheidsraad, dat kan ik al raaien. Op het moment dat wij goede, gezonde varkens produceren, komen er ook geen ziektes uit die luchtwasser. Dat kan niet. Dus u redeneert, zoals wij het willen, gaat het toch wel door. Alleen, het wordt geremd nu. Ja, tijd en geld zijn wij sowieso kwijt. Ja goed, het is dus elke keer uh, als er nieuwe ministers komen. En je hebt elke keer een nieuwe discussie. En elke keer moeten we nieuwe rapporten maken. Terwijl wij als veehouder wij zitten al jaren en jaren in die stallen. wij horen elke vier, vijf jaar weer het verhaal opnieuw. U wilt eigenlijk wel eens weten waaraan en waaraf? Waaraan en waaraf, ja. Dat is dus wel heel belangrijk. De megastallen. Na vijf uur hoort u staatssecretaris Bleker zelf over de vergunningen. Tot zo. Vanavond BNN Today. Dit moet heel hard aankomen voor jou. Ongelooflijk. Die twee jongens uh, Jason en Gregory. Ja, dat waren toch uh, twee handen op één buiten. Vanavond om half negen op Radio 1. Wij zien er allemaal verrekte sober uit. Hij oh. <lacht> hebben iets, nou ja, een beetje ondefinieerbaar groen-zwart-schaal. <lacht> en, en jij bent ook maar een beetje in het grijs. Luister en kijk mee op radio1.nl. Het is radio, dus ja, het <lacht> maakt allemaal maar. niet uit. Ja. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.